Met nu ZFM Luncht. Heel lang geleden, voor de allereerste keer... Dat had je zien, t was verschrikkelijk slecht weer. Lag hij daar te bibberen in een koude koeienstal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 De zwarte en de witte, ze vroegen of ze ook mochten komen babysitten. Ze schonken een rolballat en een grote pot vernis, Een salem in mijn look en een aquarium en een vis. De zwarte gaf aan Jozef een paar vijzen en een boor. En aan Jezek een sjalke en een broeksken in hiervoor. Maria kreeg een zaksement met een grote strik En een potlood en een gommeken om te gommen kreeg ik is geboren, Alleluia, hallo. Jezus is geboren in een bakstuk vol met stro. De heilige Geest hing daar te schijnen aan het plafond, in zijn blauwe training zijn een purperen plastron. Op dat moment zei Jozef, kijk dat is hier met mijn kleine. We zien maar zijn neus, het is helemaal de mijne. De heilige geest moest lachen, hou, garbe suckelaar. Die kleine die is van mij, want ik was de mooie vaar. Jozef gaf de geest een goed mot op zijn gezicht. Toen zaten ze meteen zonder klank en zonder licht. Jezus is geboren, alleluia, almoe. Jezeken is geboren in een bakje vol met stro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 stroo van Urbanus kwam ineens op het idee... toen ik chauffeur Lamour hoorde natuurlijk. En dan denk ik denk, oh ja, die heb ik. Die ga ik even draaien. Leuk. Bakske vol met stro van Urbanus en daarna de Fortunes... met Freedom Come en Freedom Go. Yes, yes, yes. Lekker oud en zo meteen weer een nieuwe. Ja, want we moeten het een beetje mixen natuurlijk. een Beetje mixen. Het Dit zijn Nick en Simon... Ode aan de vrouw. Gelovigen die wakker worden, wetenschappers in de waar. De wereld weet het nou, van Venus komt de vrouwen, de manen die komen van Mars. Ik zal ze nooit precies begrijpen, En knijp wel eens tussen tussenuit.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 Vandaag en morgen laten alle zorgen gevrijd. leuke ode aan de vrouw. We hebben ook nog een spreuk van de dag, hè? Ja. De... Spreuk van de dag. Een vader is voor het kind de figuur die op de belangrijkste momenten in het leven de juiste adviezen geeft. Door te zeggen, ga maar naar je moeder. Ja, zo is dat. Uh, nou, we gaan door met uh, nog even Queen's Clearwater Revival en uh, Fortunate Son. En dan de vrijwilligers van de week, die komt hier nou. Vrijwilliger wordt even uitgesteld. Nog geen contact. Dit is Kate Perry. Dit is How We Do It. De telefoon, dan moet je, je niet te lang laten wachten. Dus eh, Kate, de volgende keer draaien we weer een keer helemaal. <laughs> moet je me goed vinden voor vandaag. ZFM lunched, presenteert in samenwerking met vrijwilligersinformatiepunt Zandvoort. De vrijwilligersvacature van de week. Heeft u interesse in deze vacature... Neem dan contact op met vrijwilligersinformatie.zandvoort. Reageer via wwwvip zandvoortnl En hey, snip voor kamer wat doet die jingle op? <laughs> <laughs> ja, je mag hem wel een keer overdoen misschien wel. Ja, hè? Ja, ja. He, wel een keer ja. overdoen, Ja. ja. ja. Oké, okay, Ja. gaat hij dan. De vrijwilligersvacature van de week. Als het goed is, heb ik aan de telefoon mevrouw Ria Winters van Ami Bodaan. Klopt dat? Ja, precies, dat klopt. Ik ben van Amie Ouderzorg. Niet van de Bogdagen, ook in de Duinen. Ja. Om nog een locatie Bennenbroek, echt meer leven. Maar inderdaad, drie, drie locaties van Amie Ouderzorg. Mooi, nou welkom in onze uitzending. Um, u bent op zoek naar vrijwilligers. Wat vraagt u ja. van de vrijwilligers waar u naar op zoek bent? Nou, we zijn uh, vooral op zoek naar vrijwilligers. die met onze bewoners willen gaan wandelen. Ja. En uh, wat juist nu uh, in de zomer iets wandelen een fijn ding. maar in de winter is het ook prettig als onze bewoners af en toe eens lekker naar buiten gaan. Ja. En daar hebben we vaste tijden voor. Uh, in de Huis in de Duinen willen we elke donderdagochtend. tussen 11 en 12 uur wandelen met de bewoners. Ja. En, en uh, in de Bodaan doen we het op dinsdag en donderdagochtend ook van echt op dus, dus de vrijwilliger die zou eventueel drie keer per week kunnen wandelen. Maar het is natuurlijk ook prima als iemand zegt... ik kom gewoon één keer in de week bij een van de drie ja. instellingen om te wandelen. En, en ik denk dat de meeste bewoners ook rolstoelgebonden zijn? Ja, precies. Het is ja. zo dat, uh, dat er altijd iemand van de straf mee gaat wandelen. Ja. En uh, ja, uh, in het aantal uh, rolstoel wel fijn, duwen. We hebben een hele slechte verbinding, geloof ik, hè? Ruud, klopt dat? Ik hoor een beetje takkelen. Ja, dat gaat hallo. niet helemaal goed, geloof ik. Nee, maar we horen het wel. Het Gaat erom er dat er ook mensen van de staf meegaan en ja, uh, om ja. uh, dat rolstoel duwen en zo uh, te, ja, begeleiden. te begeleiden. Toch? Ja, uh, de, de mensen die uh, belangstelling hebben, die kunnen met u rechtstreeks contact opnemen. Ja. Ja. Zeker weten. Ja. Ja, nou, we, zullen, we, moeten, we zullen... Praten jullie rustig even verder. De verbinding is heel slecht. Neem de gegevens even op... en dan zetten we die gegevens op Facebook. Ik heb de gegevens hier. Dus okay. Ria, als je het niet erg vindt... zal ik het verder afronden... En de ja, mensen helemaal... vertellen hoe ze contact op kunnen nemen. Want we, we kunnen, het is bijna niet te horen wat je vertelt. Nee. Heel jammer. Ja, dat klant Psycho heeft er uitgelegd vanochtend in Noord-Holland. Dus oh. En nu gaat het goed. Oh. Nou, nog niet. Ja. Nou, oké. Okay. We weten waar het om gaat. En we ja. gaan het uh, verzorgen. Het komt op ja. onze Facebookpagina. En daar komen alle oh. contactgegevens in. Ja. Ja? ja, ja Oké. Okay. Nou. Ria, bedankt. Bedankt. Dag. Dag. Dag. Dag. Ik zal toch nog maar heel even melden. Mocht u geïnteresseerd zijn en contact willen zoeken... met Ria Winters om toch af en toe met een bewoner te gaan lopen... van Huis in de Duinen of uit Bennebroek de Bodaan... Uh, dan kunt u contact opnemen met telefoonnummer 06-431-29980... Of met uh, een mailadres kunt u contact zoeken r.winters.amie.nl En we gaan natuurlijk deze oproep voor vrijwilligers ook op de Facebook-site van Zandvoort Lunch zetten. Zodat u het op uw gemak even na kunt lezen. En anders natuurlijk altijd op vipzandvoort.nl Tot zover! your door and you'll know what love is for I'm a bluebird, I'm a bluebird, I'm a bluebird, I'm a bluebird, yeah yeah yeah I'm a bluebird, I'm a bluebird, I'm a bluebird, yeah yeah yeah touch your Paul McCartney en Wings. Er bestonden toen uit drie mensen: Linda McCartney, Danny Lane en Paul McCartney. Opgenomen in Nigeria voor een groot deel. En. Nou, uh, ja, dat verliep allemaal niet zo goed gelopen ik Want. Uh, hij, hij werd nog bijna beroofd ook, hè? Het zijn die editors. Hier nou weer het regio nieuws. En zijn die editors. Voor Malda het nummer. En we gaan ons weer opmaken voor het regio -nieuws van half twee. Oh, het is al één minuut over half twee. Oh, is laat. <laughs> nou ja. Ik ken trailer, die ene minuut. Hè? Maken we geen punt van, hoor. Oh, het is bijna twee minuten. Oh, oh. Die, die editors gaan ook zo lang door als die nou eens een keer stoppen. En dan, uh... ja, die, weten ja, die weten niet van ophouden. Die weten niet van ophouden. Ik zou er maar een streep onder trekken, want ze blijven doorgaan. De, hoor. Ze blijven editen. Zit wie hier vanavond nog? Ze blijven editen, die gasten. <laughs> Het is <laughs> niet te geloven. hype heet het dan nou. Voor Zandvoort en de regio. En hier is het dan hoor. Het regio-nieuws gelezen door Dolly ten Pirik. Uh, jawel, dames en heren. Hier komt dan een update van het uh, nieuws van donderdag 2 oktober 2014. Ach jee, en mijn telefoon gaat weer af. <laughs> Zit die uh, dan ook uit? Ja, dom hè. Zoals u wellicht in de media heeft vernomen... zal er vanavond om 8 uur een extra raadsvergadering... van de gemeenteraad van Zandvoort plaatsvinden. Deze vergadering kunt u bij ZFM integraal beluisteren... via onder andere 106.9 in de ether, op de kabel op 104.5 FM... en via tv-kanaal 40 Digitaal bij Siggo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 Wendy Moore is met haar paard Windsor geselecteerd voor Nederlands Rabobank talentenplan. Dinsdag kwam de verlossende e-mail van de KNHS-afdeling Sport Dressuur. Wendy is na eerst gescout te zijn in augustus en na de testdag op 10 september in Ermelo... gekozen door de bondscoaches Tieneke Bartels en Wim Ernest... van het Nederlands Dressuurteam voor het Rabobank talentenplan. Ze heeft nu officieel de belofte status NOC-NSF-dressuur... en krijgt nu een compleet pakket aan trainingen en begeleiding... vanuit de topsportafdeling van het Koninklijk Nederlands Hippische Sport. Echt een megasprong voorwaarts en een echte bevestiging dat ze zeer talentvol is. De Amsterdamse waterleidingduinen vormen in het najaar het decor... voor een fantastisch schouwspel... Tussen de vele bunkers stammend uit de Tweede Wereldoorlog gaan enkele honderden herten in het natuurgebied in oktober op zoek naar een partner om mee te paren. Om optimaal getuige te zijn van dit unieke fenomeen, organiseert VVV Zandvoort de gehele maand oktober op zaterdag, zondag en donderdag om half vier burlwandelingen. Tijdens deze anderhalf durende wandeling gaat u samen met een gids van de paden af. Om het geweldige paringsritueel van dichtbij te aanschouwen. Speciaal voor de jonge geïnteresseerden worden er in de herfstvakantie kinderbeurwandelingen georganiseerd. Wilt u met een gids meelopen? Koop dan vanaf vooraf uw voucher bij VVV Zandvoort. U mag het gebied ook op eigen houtje verkennen. En dan kunt u entreekaartjes ook bij VVV Zandvoort kopen. Koop vooraf uw voucher als u mee wil lopen met de beurwandeling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 Een man is vanochtend gewond geraakt bij een incident in een woning aan de Canariestraat in Haarlem-Noord. Rond kwart voor elf ging het mis waarna politie, ambulances en het traumateam uit Rotterdam, Rotterdam uit Haarlem, in actie kwam. Volgens een woordvoerster van de politie wilde de man zichzelf iets aandoen. Bij het betreden van de woning droegen de agenten voor hun eigen veiligheid daarom kogelwerende vesten. Het slachtoffer is door ambulancepersoneel behandeld... en vervolgens naar het ziekenhuis overgebracht. Het is nog heerlijk warm buiten, maar de ijsbaan in Haarlem is alweer open. Op de maandagen en donderdag is de ijsbaan om half acht geopend. En zondag is er weer veel te doen in Zandvoort en CFM is er bij. Bij Garage Zandvoort in Zandvoort Noord is er een soort markt... met van allerlei dingen en gezelligheid te vinden... Mango's en Brussel's op het strand... die sluiten het seizoen af met veel sneeuw en hilarische skiroutes. In het Wapen van Zandvoort wordt ter gelegenheid... van de 90e verjaardag van Zwarte Riek... een boek over haar leven overhandigd. Bij alle drie de gelegenheden zal verslag worden gedaan... in het zondagmiddagprogramma van Rob Harms en Albert-Jan Vos. En dan tot zover het nieuws. We gaan over naar... weer...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 En daarbij staat een zwakke, hooguit matige zuidenwind. Het lijkt mij dat we het weekend ingaan met heerlijk garnalenvis weer. En dan gaan we het om kwart voor twee even over hebben met Tony Haak. Dan nu weer terug naar onze Rut. was het weer. Zie het de o Geweldig, hè? Geweldig, Oh, man. Het is toch mooi dat we dit ook weer mee mogen maken zondag, hè? Dat is toch prachtig? Oh. Rika Jansen. Oftewel, toen uh, bekend geworden als Zwarte riek Het allermooiste liedje is natuurlijk Amsterdam held Maar die heb ik al eens eerder gedraaid. Dus ik denk, ik pak vandaag haar eerste hit weer eens Ja, deze is ja. toch gewoon geweldig. Ja, wiki, wat je schaar? Oh, heerlijk. Lekker inhaken. Ja. Lekker inhaken. Oh, Lekker in. En Ferry Cruz de Murzy. Dat is ook wel leuk, Ja. Jerry in de peijumakers. Live goes on be with well. Makers, een van de vele bandjes uit Liverpool die uh, meeliften met de Beatles op het grote succes. En dit heette uh, Ferry Cross the Mercy. En we hebben nu aan de telefoon... Als het goed is, Ton Haak. Ja, als het goed is, hè. He, Komt dat? We... Helemaal goed. Ja, helemaal goed. dat is die hoor. Hey Ton, welkom in ons programma. Goedemiddag. Hi, we hebben jou gebeld en even contact met je gezocht... omdat jij ook op zoek bent naar vrijwilligers, hè? En, uh, maar het is wel heel incidenteel dit. Uh, Wat ga je ja, doen? Eén keer per jaar. Uh, ja. Zoals vorig jaar hebben we ook uh, gevist voor de oudjes op Garno. En die hebben we naar de bejaardenthuizen gebracht. En daar wou ik eigenlijk uh, gewoon een soort van traditie van maken. Wat leuk, Tom, Wat goed jaar, van je. Ieder jaar de eerste kanalen die er gevangen worden naar ja. de oudjes gaan brengen. In de bejaardenthuizen. Lekker zeg. En, en dat kan je natuurlijk nooit alleen. Dat kan je ook niet met een klein ploegje. Want daar zijn natuurlijk enorm veel mensen... die met smarten zitten te wachten... op die heerlijke Zandvoortse genaaltjes. Ja. Heb je, zeg je van... nou we hebben zoveel mensen nodig... of zeg je van alle handen zijn welkom? Nou, echt alle handen zijn welkom natuurlijk. Kijk, uh, bijvoorbeeld uh, Bobby van de Voet van Bauderweinfeest. Uh, die hebben we al aangeboden. Ik kom met mijn saan en met ja. mijn trekker. Jan uh, Knotter, een oude zandvoerder. Oh, die woont uh, helemaal in Enschede. Komt hij hier naartoe daarvoor? Uh, ja, die oh. hebben we contact mee. Heel leuk contact. Wat leuk. En uh, die komt helemaal hier naartoe. Grandioos, hè? Ja, en, en wat, wat wil je van de mensen vragen dat ze voor je gaan doen, Ton? Nou, wij willen dus, uh, ik heb nog uh, drie kralen en een zaan ter beschikking. Dus als mensen met een zaan willen vissen en ze hebben zelf een trekker of een jeep of zo. Ja. Nou, meld jij gewoon, dan kun je onze spullen gebruiken. Om te, te vissen dus. Ja. ja. Of met een krootje. Nou, ik heb zelf een heel groot net. Dat moet ja. erin gezet worden met een paar man. Ja. En dat moet ook weer eruit gehaald worden met een ja. paar man. Ja, ja, ja. Dus, een paar sterke handen moet je sowieso hebben. Ja. Ja. En dan uh, natuurlijk ook mensen die zelf een knootje hebben. en dat ook leuk vinden. om die ja. oudjes uh, gang al te gaan vissen. Maar stel je voor, je wil niet graag nat gaan. die dag. Zijn er dan ja, nog ja. andere dingen die je zou kunnen doen? Uitzoeken. Uitzoeken, Uitzoeken van, de, van de kanaaltjes, en tellen ja, misschien? Nou, pellen bij Huis in de Duinen. Als dat naar Huis in de Duinen of naar de bejaardighuizen gebracht ja. wordt. Ja, uh, Daar is altijd, uh, zoals net vorig jaar, een hele hoop vrijwilligers gekomen om te pellen. Leuk. Niet die oudjeskind zelf allemaal niet meer goed zien. Nee, doen, nee, het nee. Dat weten je niet. En ze hebben misschien ook niet meer van die soepele vingers natuurlijk. Nee, ook dat Ton. niet. Ton, hoe kunnen als mensen zeggen van ja, daar ga ik aan meedoen. Hoe kunnen ze zich aanmelden? Nou, tussen 7 en 8 uh, gaan we verzamelen bij uh, de reddings. Of, uh, de de zeilvereniging, hè? In, in Zuid. Duid. Ja, dat is dan ochtends, dan, uh, hè? Voor, voor alle duidelijkheid, ja, ja, hè? Ja, ja. het is <laughs> wel heel erg vroeg natuurlijk. Dus ja. uh, niet vrijdagavond de kroeg in. Nee, zo is het. <laughs> dan wel de kroeg in en gelijk door, dat kan ook natuurlijk. Dat kan ook, ja, ja, ja, ja. Hé, uh, hey, en. Uh, ja. Uh, dus tussen dus, uh, 7 en 8, wanneer is dat? Zaterdagochtend alleen? Of ben Aan, je daar elke aanstaande ochtend? Zaterdag. Nee, aanstaande, aanstaande zaterdag. Aanstaande zaterdag. Dus het gaat in feite om één dag. Eén dag, ja. Ja, nou, dat moet toch te doen zijn, mensen. U kunt toch wel één dag inleveren van uw vrije tijd... om uh, voor, de, uh, voor de bejaarden in, uh, in de tehuizen die we hier in Zandvoort hebben... te zorgen dat ze ook kunnen genieten van die heerlijke Zandvoortse kanaaltjes klaar Tussen 7 en 8 uur zaterdagochtend bij de Zeilvereniging Zuid. En die gaat u dan uh, vertellen wat u allemaal kunt betekenen. Goed, Tom? Ik denk ja. dat het helemaal duidelijk is, toch? Ja, of ik ook. Ik ga ook ja. op het grote Of op komt natuurlijk. Ik ook. Dan gaan we allemaal gezellig koken in de Koningsstraat. Nee. Ja. En uh, daar heb ik uh, broodjes klaar staan voor oh, die honger okay. hebben die mij doen. En uh, zelfgerookte makrelen. Kijk eens aan. Nou mensen, het water loopt mij al door de mond. Ik zou zo meedoen. Nou, ga je ja, dat wel doen. Sta je lekker wel, op tijd ja, op? Ja, zo is het. Misschien ben ik er wel bij. Welke maat Les Laars heb je nog? Ik heb maat 39. Die heb heb ik je Les Laarsen? Dat verkoop een je alleen? heb ik ook nog. <laughs> ah, ah, ah. Nou, wie weet... Of ben ik. Nee, ik ben de zaterdag helemaal niet. Dan zit ik voor een scholing in Hilversum. Ja. Even eh, Nou, regelen jullie dat lekker ja. eventjes buiten de uitzending? Hallo, goede goedemorgen. Hé, ik veel succes hè. Hoi, hoi. Oh. Doei, doei. doei, doei. Doei, doei. In the way Ik ben. Van maans aan en uit en uit mijn dough. every tear.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 Deze man gaat beslist tot mijn favoriete boord. Zijn vorige singles, uh, Stay With Me, was ook al zo'n geweldig nummer. En dit is er weer een. Heerlijk dit. I know I'm not the only one. Dit was Sam Smith. Prachtige plaat. Uh, ik vertelde u al eerder over de, de cd-box van Genesis... die uitgekomen is, Archive Samengesteld door Phil Collins, Mike Rutherford en uh, Tony Banks... En uh, we hebben er al een paar van gedraaid, dat zullen we zeker doen. Maar ook Janice zelf nog maar even Hold On My Heart. To be patient Genesis. Phil Collins als zanger. van de nieuwe fantastische 3-CD-box. Die heet Archive. Je schrijft dat R-Kieven. Archive. Dat is een fantastische box. Je kunt hem ook op iTunes en Spotify vinden, uiteraard. Het is echt uh, fantastisch. Kom, een 3-CD-box. Met uh, ook dingen van Genesis erop die nog niet eerder op verzamelaars uh, zijn verschenen. Maar vooral ook aangevuld met uh, solo werk van uh, Mike Rutherford, Tony Banks en Phil Collins en Peter Gabriel. En dat is zeer de moeite waard, mag ik u zeggen. Ja, ik heb hem van de week even lekker doorgeluisterd, maar oeh, wat staat er een prachtige muziek op zich. Ja. Het laatste nummer was Hold On My Heart van uh, Genesis uh, Phil Collins. We gaan er weer uit. Het is weer time to go voor ons, hè? Hey, ja. ja. Ja, dol. Zit er weer op, hè, Ja, jammer, hè? Je moet het weer een tijdje missen. Ja. Ah, het is heel vreselijk, hè, joh. Je zou er, ah. er bijna van gaan janken. Hè? Ja, wat ja. goed. Ik heb genoeg te doen, hoor. Ik ja. ga niet zo gauw halen. Eerst morgen bij de Jantjes, hè? Oh, ja. Ja. Oh ja, je moet morgen bij de Jantjes. Ja, morgenavond sta ik in de Stad Schouwburg met de Jantjes. Met de Jantjes. Ja, leuk, hè? Nou, we hebben een leuk weekend. En uh, er is genoeg te doen. In ieder geval in het weekend in Antwoord. Maar daar hoort u morgen ongetwijfeld nog meer over. In de weekendagenda. En uh, voor nu, ja, het is, uh, we gaan naar uh, Bart van der Meer. Gezellig. Die staat klaar voor zijn uh, matchbox. Met een heleboel wet hij, hij is ook met zo'n klein autootje gekomen en zo'n matchboxie. Eh, Komt hij naar de studio? Nee, matchbox. Een dinkyoy is wat anders. Oh, is dat wat anders? Oh, dat zijn merken natuurlijk. Oh ja, matchbox is niet Ja, Dus hij is in zijn matchboxie. je ziet naar die toe gekomen. Beetje moeilijk instappen, maar goed, het is hem gelukt. Ja, je kunt er wel eens uit zien kruipen. Ja. Het instappen gaat er wel, maar eruit. Ja, dat is nog veel lastiger. <laughs> nou, wij gaan er ook uit. Ja. En, uh, ik wens u een fijne, fijne donderdag verder. En uh, morgen ben ik er weer samen met Angela voor uh, de vrijdagaflevering van CFM Lunch. Daag! Dag! Dag, dag!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 Defensie wist in 1987 al dat personeel op werkplaatsen onvoldoende werd beschermd tegen kankerverwekkende stoffen in verf. Elf jaar later, in 1998, werden maatregelen genomen om het personeel te beschermen. Het blijkt uit documenten die in handen zijn van de NOS. Het gaat om brieven van de arbeidsinspectie en notulen van vergaderingen en interne memos van Defensie. Enkele honderden oud-werknemers zeggen daardoor ziek te zijn geworden. Minister Hennis van Defensie kondigde deze zomer een onderzoek aan. Bij de luchthaven van Donetsk in Oost-Oekraïne wordt opnieuw gevochten. Rebellen zijn een offensief begonnen om de luchthaven te veroveren op het regeringsleger. Boven de stad hangt volgens NOS-verslaggever Gert-Jan Dennekamp een grote zwarte rookwolk. Gisteren vielen in Donetsk meerdere doden bij raketinslagen, onder meer bij een school en bij een bushalte. Rusland is intussen een strafrechtelijk onderzoek begonnen... naar de Oekraïnse minister van Defensie... en de opperbevelhebber van het leger. Ze worden verdacht van genocide en oorlogsmisdaden... schrijft het persbureau Ria Novosti. In een ziekenhuis in Londen is zangeres Lindsay de Pol overleden. De Pol scoorde in 1972 een hit met het nummer Sugar Me... waarmee ze ook in Nederland de top van de hitparade bereikte. Lindsay de Pol deed in 1977 voor Groot-Brittannië mee... aan het Eurovisie Songfestival... Met het nummer Rock Bottom eindigde ze op de tweede plaats. Ze is waarschijnlijk overleden aan de gevolgen van een hersenbloeding. Lindsay de Pol was 64 jaar. De KNVB wil een extra divisie invoeren in het betaald voetbal. Vanaf seizoen 2016-2017 moet er naast de eredivisie en de eerste divisie ook een tweede divisie komen. De KNVB wil daarmee de doorstroming tussen het amateur- en betaalde voetbal zo optimaal mogelijk maken. Eind volgende maand moet er een concreet voorstel zijn voor de nieuwe voetbaldivisie. Het weerwolk.